Van de gemeente Zandvoort van 17 november 2020. Um, wederom uh, in een uh, speciale vorm, namelijk een, uh, een digitale vergadering. Uh, dus ik heet ook uh, in het bijzonder iedereen welkom die. Uh, Um, vanuit huis deze vergadering volgt. Um, we kunnen, uh, zie ik, een uh, mooi inkijkje krijgen in de huiselijke sferen... waarbinnen onze raadsleden uh, zich bevinden. Maar ik hoop oprecht dat u uh, deze vergadering... ondanks het feit dat wij dat niet fysiek kunnen meemaken... toch um, op een goede manier kunt volgen. Um, dus hartelijk welkom allemaal. Um, wij zullen starten. Dat uh, schrijft uh, de wet voor die dit digitale vergaderen mogelijk maakt... Uh, om met elkaar te inventariseren um, wie allemaal aanwezig zijn. Waarbij het erom gaat dat ik één voor één uw naam opnoem... en u vervolgens uh, uw aanwezigheid kunt benoemen met aanwezig. Um, dat ga ik op alfabetische volgorde doen. Ik ga straks nog bepalen wie bij een eventuele hoofdelijke stemming... als eerste aan de beurt is. Maar goed, voor, dit, uh, voor deze inventarisatie begin ik bij de B... en dan begin ik bij de heer P. Patrick Berg. Aanwezig heel mooi: de heer Bouwberg Wilson. Ik heb hem wel gezien. Net een buikspreekpop die Bruno. Ja ik ga even door en dan kom ik straks weer even bij de heer Bouwburg-Wilson terug. De heer Deen. Aanwezig. De heer Dommel. Aanwezig. De heer Elgabadi Aanwezig. Mevrouw Keurusson. Aanwezig. De heer De Graaf. Aanwezig. De heer Hendricks. Aanwezig. De heer Hermsen. Aanwezig. Mevrouw Keur. Aanwezig. Mevrouw Koper. Aanwezig. De heer Kramer. Aanwezig. De heer Van Marle. Aanwezig. De heer Mettens. Aanwezig. De heer Stefan. Aanwezig. De heer Van Tichelen. Aanwezig. Mevrouw Van der Veld. Aanwezig. En dan hou ik nog over de heer Bouwberg Wilson. Ik heb hem in beeld gezien. Ik stel voor dat de heer Bouwer-Vils nog even probeert in te loggen en wij na de loting uh, nog even kijken of hij ook aanwezig is. In ieder geval 16 van uh, uw uh, raadsleden zijn aanwezig en in beeld en uh, in woord uh, hebben hun aanwezigheid kenbaar gemaakt. Dan wil ik graag de volgende vraag stellen, dat is of iemand mededelingen heeft over belangen dan wel betrokkenheid. Kan ik iemand daarover het woord geven, mevrouw Koper? Zie ik voorzitter, dank u wel. Uh, voorzitter, op de agenda staat uh, agendapunt 3: een, uh, een bopverzoek van haarlem 105. En ik maak een voorbehoud bij dat agendapunt. Ik wil graag daar. ...onthouden van uh, beraadslaging en stemming. Uh. Prima. Dank u wel. Um, verder nog iemand in het kader van uh, de mededelingen over belangen en betrokkenheid? Dat is niet het geval. Dan kom ik bij de overige mededelingen vanuit de raad of het college. Um, ik vraag allereerst of er mededelingen vanuit uw raad zijn. Dat is niet het geval. Dan kan ik vanuit het college um, kort melden dat wij natuurlijk zojuist weer kennis hebben genomen van de persconferentie van uh, de minister-president en de minister van Volksgezondheid. Um, nou ja, daar zijn in ieder geval wat dat betreft een aantal aankondigingen gedaan die niet, um, nou ja, in ieder geval mij niet tot heel veel vrolijkheid stemmen. En tegelijkertijd, um, ja, het is niet anders. Ehm... Um, Tegelijkertijd zijn we natuurlijk in de richting aan het gaan van een nieuwe, um, uh, een nieuwe juridisch stelsel waarbinnen wij opereren. En in dat kader um, heeft u een uitnodiging gekregen voor volgende week dinsdag uh, voor een webinar waarin voor alle raadsleden uit de veiligheidsregio Kennemerland een toelichting wordt gegeven op de nieuwe tijdelijke wet COVID maatregelen. Um, die wet zal in de plaats treden van de noodverordeningen en dat zal ook iets betekenen voor de verhoudingen tussen u als raad, de Veiligheidsregio en mij als burgemeester. Um, dus Mijn voorstel is om naar aanleiding van dat webinar van volgende week en uh, de memo's die u eerder ontvangen heeft, ook vanuit de Veiligheidsregio, de eerstvolgende commissie met elkaar van gedachten te wisselen over uh, de gevolgen daarvan en de werkwijze die we met elkaar willen nastreven. Um, daar zou ik het voor dit moment even voor wat betreft uh, uh, COVID voor willen laten. Dus volgende week de webinar en dan de commissie daarop uh, en met elkaar inderdaad uh, de gevolgen daarvan uh, van doornemen. Um, heeft iemand daar nog een op of aanmerking op? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over naar tenslotte het laatste punt bij de opening en mededelingen en loting. Uh, dat is de loting zelf, waarbij ik uh, indien er een mondelinge stemming plaats zal vinden, We zal beginnen bij nummer vijf. En nummer vijf is de heer El Gabbani. Dus bij een mondelijke stemming zullen wij starten bij de heer El Gabbani. Ga ik tenslotte nog even kijken of de heer Bouwberg Wilson al aanwezig is. Dat is niet het geval. Mijn voorstel is dat wij de vergadering wel voortzetten en de G4 op dit moment even contact zoekt met de heer Bouwberg Wilson om te kijken of de techniek ...dusdanig in staat is om hem ook toegang tot deze vergadering te verschaffen. Um, mocht dat nog tot problemen leiden op het moment dat er daadwerkelijk ook een inbreng van zijn kant is... ...dan wel dat er gestemd moet worden, dan zullen we daar even uh, als uh, gevolg uh, van zaken op handelen. Dan komen wij bij punt 2, dat is het vaststellen van de agenda. Um, zoals aangekondigd is er een procedureel raadsvoorstel toegevoegd... ...en dat betreft het... Uh, uh, het afhandelen van het WOP-verzoek van de radiozender Haarlem 105. En we zullen dit straks als eerste behandelen. Tevens uh, is aan de agenda toegevoegd de motie van de PVV. Uh, die is doorgeschoven vanuit de vorige vergadering omdat toen de stemmen staakten. Dus die staat ook nog op de agenda. Mijn vraag is, gaat u akkoord met deze agenda als zodanig... Iemand daarover? Ja, toch wel. Ja, sorry. Mevrouw Van der Veld. Is het niet zo dat procedureel wij gewend zijn. In plaats van voor de bespreekstukken. Dat, dat uh, is op het moment dat een motie ingediend wordt uh, als een motie vreemd. Uh, zoals dat in heel veel gemeenten heet dit is een motie die de vorige keer is uh, overgebleven omdat er vanuit de uh, uh, behandeling van de begroting uh, de stemmen staakten dus die hebben wij nu vooraan aan de agenda gezet we zien bruno nu bruno bouwberg wilson nu uh, in de lobby um, Goed, dan hebben we daarmee de agenda vastgesteld. En dan kom ik bij punt drie. Dat is het afhandelen van de WOP-verzoeken van Haarlem 105. De raad wordt voorgesteld het mandaat te verlenen aan het college... om eenmalig te beslissen op twee verzoeken op grond van de wet openbaarheid van bestuur... zoals opgenomen in de bijlagen 1 en 2. Is er iemand die over dit punt het woord wil voeren... Dat is niet het geval. Wenst er iemand stemming? Als dat niet het geval is, dan is daarmee dit voorstel aangenomen. Dan komen wij bij punt 4, en dat betreft de hamerstukken. Ik zal ze één voor één langslopen. En ik zal ze steeds, tenzij iemand van u uw hand opsteekt... ...dan wel dat via de gevier kenbaar maakt via de app... Um, maar omdat het hamerstukken zijn, ga ik ervan uit dat dit uh, uh, afdoende besproken is. Um, loop ik ze één voor één langs. En dan kijken wij um, of we die meteen af kunnen doen. Het uh, eerste punt is het vervolg maatregelen vanwege de coronacrisis. Die stellen wij bij hamerslag vast. Het tweede is punt 5: de zienswijze concept wegplan en begroting 2021. ...van de metropoolregio Amsterdam. Ook die stellen wij... ...bij Hamerslag vast. Punt 6. Is de ontwerpnotitie grondverzet... ...bodemkwaliteit... ...PFAS ODI. Ook die stellen wij bij Hamerslag vast. En punt 7. is De zienswijze op de voorgenomen collegebesluit... ...in zaken de achtervangpositie... ...van prewonen... ...bij overname van de kei. Ook die stellen wij bij Hamerslag vast. Dan is er bij punt 4 een stemverklaring van de heer Berg. De heer Berg, ik geef u graag het woord. Dank u wel, voorzitter. Eh, ik had toch liever dat agenda punt 4 eh, gelijk had behandeld geworden met het herstelplan... ...welke we in december gaan doen. Dat wilde ik toch nog even meegeven. Dank u wel, meneer Berg. Um, dan komen wij bij de bespreekstukken. Het eerste punt is punt 8. Dat is de motie van de Partij voor de Vrijheid. En dat is een motie die is ingediend in het kader van de begroting 2021. En dat betreft het webinar voor ouderen en kwetsbaren. Um, de vorige vergadering uh, heeft de, uh, hebben de stemmen gestaakt. Um, en ons reglement van orde um, geeft dan in dat wij dat bij de volgende vergadering opnieuw in stemming moeten brengen. Um, er zijn twee opties. Of wij gaan direct over tot stemming. Of um, ik geef nog één van u het woord om kort hierover te spreken. Um, mogelijk dat de heer Deen het woord kort wil voeren. Ja, voorzitter. Hoort u mij allen? Luid en duidelijk, meneer Deen. Dat is mooi. Ja, ik wil hier graag even het uh, woord uh, over hebben aangaande uh, het feit dat er een update is uh, voor onze motie aangaande ouderen en kwetsbaren die relatief vaak slachtoffer worden van babbeltrucs, WhatsApp-fraude en andere zeg maar cybercriminaliteit. De heer Van Marle van D66 wees ons er namelijk op... Uh, en hij wees ook de wethouder erop... dat er een, uh, een mogelijkheid is die door de VNG uh, wordt aangeboden. En het gaat hier om een uh, campagne senioren en veiligheid... waar gemeenten zich eenvoudigweg uh, bij aan kunnen sluiten. Uh, het betreft filmpjes en webinars over bewustwording... en het voorkomen van slachtoffers van deze specifieke vormen van uh, criminaliteit. En aangezien uh, wethouder Van Haften dit uh, enorm voorspoedig heeft opgepakt... waar we ook heel blij mee zijn en uh, onze dank daarvoor... Uh, Alleen horen we graag nog even wel van de wethouder... Uh, welke kanalen hij gaat gebruiken om de doelgroep te bereiken... en om de filmpjes en webinars uit te zenden. Uh, feitelijk zien wij dit als een toezegging tot uitvoering van uh, de motie... waarbij wij uh, onze motie als overbodig beschouwen en hierbij willen intrekken. Echter niet uh, nadat we OPZ en mevrouw Keuranson bedanken voor hun steun aan onze motie... En ook niet uh, nadat wij onze oprechte verbazing willen uitspreken richting met name uh, de PvdA en het CDA die tegen deze sympathieke motie hebben gestemd. Juist deze twee partijen die christelijke en sociale motto's hoog in het vaandel hebben staan stemmen tegen dit plan om ouderen en kwetsbaren te beschermen tegen de oprukkende cybercriminaliteit. Een groot hedendaags probleem. Dat vinden wij opvallend en wij begrijpen daar werkelijk niets van, voorzitter. Maar tot zover. Dank u wel. Ik zie een uh, interruptie van mevrouw Koper. Mevrouw Koper, ik geef u het woord en meneer Stefan geef ik ook het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik, eh, ik begrijp dat uh, uh, meneer Deen teleurgesteld is, want hij denkt dat hij uh, onze sociale uh, en democratische principes hierin verlogen. Maar niets minder is waar en dat wil ik graag nog even toelichten... We hebben de wethouder heel goed gehoord en dat hij, dat hij de signalen uit de samenleving serieus neemt en dat hij daarmee aan de slag gaat. U onderschrijft dat ook van harte. En dat was voor ons voldoende, want wij kennen bijvoorbeeld Pluspunt en de Bibliotheek als organisatie waarin daar heel veel aandacht besteed wordt aan dit soort onderwerpen. Dus wij verwachten ook dat als de wethouder dat oppakt, dat de motie overbodig blijkt te zijn. Dank u. Ik zag ook een handje van de heer Stefan, de heer Stefan Kort, en dan geef ik het woord aan de wethouder. Voorzitter, ik heb ook mijn hand opgestoken. Nee, twee handen zelfs. Uitstekend. Dan, dan, daarna komt u aan de beurt, heer Drommel. Heer Stefan, ik zie overigens geen handje, maar mogelijk kan dat dan via de rivier gegaan zijn. Het is nog een beetje hybride werken, maar het gaat tot nu toe goed. Heer Stefan. Ja, ja dank u. Ik stap me aan bij de woorden van mevrouw Koper. Uh, en ik, uh, ik zou de Deen toch vragen om even de commissie nog eens een keer terug te kijken. Want op de alternatieven die hij nu aanhaalt om de motie in te trekken, heb ik hem al tijdens de commissie gewezen. Dus kijk u dat nog eens terug, meneer Deen. En ik vind het jammer, zo gaan we niet vergaderen. Uh, de overwegingen die u nu aanhaalt als, om, om de motie in te trekken, die heb ik u tijdens de, de commissie al aangedragen. Oké, okay. ik zag uh, de heer Drommel. De heer Drommel, u stak twee handen in de lucht. Ik dacht dat u een virtueel handje in de lucht stak. Um... Ik... Ik nu Dank u, vrienden, voorzitter. Ik heb niet alleen twee handen opgestoken, maar ook een virtueel handje. Ik, ik steek alles op nu. En uh, dank u voor het woord. Uh, ook ik heb toen een tijd uh, tegengestemd, en niet omdat ik tegen het helpen van ouderen ben of andere kwetsbaren of zelfs ook het tegen beschermen van onszelf, maar omdat er reeds lang een webinar is en wel het is de eerste, eerste, de negende. Er uh, is er een het de 8e, is er is de een keer van de 10 van de 1 geopend. Allemaal door de overheid. Want ik was juist tegen omdat wanneer wij het zelf gaan organiseren, wij als gemeente, het gewoon broddelwerk gaat worden. Want het is deskundig, het is professioneel werk. En dan moet je daar geven, daar waar het hoort, bij de professionals. En dat wordt al sinds lang gedaan. En niet slechts alleen voor ouderen, maar ook voor u en mij en alle anderen die er heel goed mee omgaan. En daarom stemde ik tegen. Maar ik ben blij dat het nu door het college zo voortvarend opgepakt wordt. Dank u voorzitter. Dank u, meneer Deen. Goed, ik geef het woord nog even terug aan de heer Deen. En dan ga ik naar de wethouder, de heer Van Haafden. De heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Voor de volledigheid wil ik uh, mevrouw Koper en de heer Stefan nog even opwijzen dat... Uh, uh, deze toezegging pas is gekomen na de vorige commissie. Dus uh, helaas, uh, dat klopt niet helemaal wat u zegt. Uh, in de commissievergadering had uh, de wethouder ook niet toegezegd... dat uh, hij het zou oppakken. Dank u wel. Goed, ik ga naar de heer Van Haften, de portefeuillehouder in deze kwestie. De heer Van Haafden. Dank u, voorzitter, en dank u allen... Uh, meneer Deen, uh, u heeft gelijk, want we hebben uh, nadat u uh, een motie in feite in stemming had gebracht, uh, daarna uh, contact opgenomen met de VNG en geconstateerd dat er voldoende uh, middelen beschikbaar zijn om als gemeente gebruik te maken van de faciliteiten die door de VNG worden geboden. Dat geldt ook. ...voor diverse bankinstellingen in Nederland. Ik heb daarna een opdracht gegeven intern om ons als gemeente aan te melden... ...om gebruik te kunnen maken van alle diensten en faciliteiten... ...die door de VNG worden aangeboden... En uh, antwoord te geven op uw vraag hoe gaan we dat uh, uh, opzichtbaar aan de inwoners van Zandvoort beschikbaar stellen. Uh, daar krijg ik uh, hopelijk komende week een uh, advies over. Maar neemt u van mij aan en dat is in lijn met wat de anderen ook hadden aangegeven. Dat wij onze inwoners uh, willen uh, proberen te beschermen tegen dit soort malefide praktijken. En ik zal u informeren over de opzet en het moment waarop wij onze inwoners kunnen gaan informeren. En meenemen in de bescherming van hun eigen ...domeinen. Goed, ik ga even terug naar de heer Deen. De heer Deen. Um, wat de toezegging van de wethouder. Um, is dat voor u voldoende om uw motie in te trekken? Ja, voorzitter. Goed, dan doen wij dat. Dan hoeft hij ook niet in stemming te worden gebracht. Nee. Uh, en dan dank ik u in ieder geval voor uw inbreng. Dank u wel. Uh, dan zijn we daarmee komen aan punt 9 van deze vergadering en dat is de nota watersportzonering 2020. En aan de raad wordt voorgesteld om de verordening tot wijziging van afdeling 10 van de plaatselijke verordening Zandvoort 2017 vast te stellen en om als zienswijze aan het college mee te geven geen nadere invulling op of aanmerkingen te hebben in zaken de concept watersportzonering 2000 nota watersportzonering 2020. De fractie van de OPZ heeft zowel een motie als een amendement aangekondigd. En de moores in deze raad zeggen dan dat deze fractie ook als eerste het woord geeft. Ik kijk naar de fractie van de OPZ. Ik ga ervan uit dat dat de heer Berg is. Nee, voorzitter. Ik oh. zal dat Heer Kam doen. Heer Kamer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Onze waardering voor iedereen die heeft bijgedragen aan de stondkoming van de voorliggende watersportzonering. Die zonering lijkt ons een goed vertrekpunt. Het roept direct de vraag op of de wethouder bekend is met het vertrekpunt. In haar recente aan de raad toegestuurde raadsinformatiebrief staat namelijk... ...de watersportzoners zullen geen voorwaarden zijn voor de locatie van het realiseren van het watersportcentrum. In het geval... Een locatie wordt voorgedragen buiten de vastgestelde waterszones. worden evenwel de ruimtelijke aspecten en veiligheid afgewacht. Wat staat in het raadstuk, voorzitter? Een heldere sonering is van belang om het gebruik van het strand goed te organiseren. Het invoeren van watersportsonering is dus specifiek bedoeld om watersportactiviteiten in die zones te concentreren, zodat gevaarlijke situaties elders vermeden worden. Hoe valt dit te rijmen met het realiseren van een watersportcentrum buiten een watersportzone, zoals in de raadsinformatiebrief is vermeld? Eerst besluiten we te soneren en vervolgens maken we er al direct een zootje van door al meteen toe te staan ook buiten de watersportsonering een watersportcentrum te realiseren. Wat een inconsistentie! Als een bestaans, uh, stand. Paviljoen, watersportactiviteiten wil uh, organiseren, maar buiten de watersportsonering ligt, dan is er, mijninzins, maar één optie: ruilen van plek met een ander strandpaviljoen, maar zeker niet de sonering aantasten, die juist is bedoeld watersportactiviteiten te concentreren en daardoor toezicht en handhaving te vergemakkelijken. Voorzitter, aan de wethouder te vragen of zij het hiermee eens is. Voorzitter, het succes van het waarborgen van veiligheid. Maar zeker ook door wie die verantwoordelijkheden worden waargenomen. En hoe en door wie op het nemen van die verantwoordelijkheid wordt gegeven. De verwachting is nu dat handhaving in eerste instantie wordt voorzien door zelfregulering. Zelfregulering is prima, maar voorziet niet in de situatie dat onze omstandigheden moet worden besloten. Tot het beperken of staken van activiteiten op zee. Ofwel gaat u door handhaving voorzien. ...door toezicht door onder watersportaanbieders, strandwachters en renningsbrigade. Naar de mening van de OPZ zijn daarover vooraf eenduidige afspraken nodig, ...zoals wie voorziet daarin en voor welke dagdelen gedurende het jaar rond... ...vooral ook in de wintermaanden. Ja, wintermaanden. Aan de wethouder dan ook de vraag welke afspraken heeft zij hierover gemaakt... ...met de drie instanties. Voorzitter, als laatste gaan wij het handhaven door gemeente en politie. Voorzitter, volgens mij uw portefeuille. De hele zomer waar uw berichten ben aan het monitoren. Maar nu, hoe gaat u die handhaving door de gemeente realiseren? Het is opzet onbekend in welke mate en met welke taken de afdeling handhaving, de BOA's, Actief op het strand en al even win of er een uitrusting en materiaal geschikt voor gebruik op strand en steen, beschikbaar is. Een wapenstok zal hun hierbij niet helpen. Ofwel, door regulering handhaving door de politievoorzitter, gaat u dat regelen. Tijdens uw monitoring met het, moet het u toch ook zijn opgevallen dat er geen sprake meer is van strandpolitie laat staan dat de politie op het strand aanwezig is. De voorzitter, aan u dan ook de vraag hoe u dit gaat vormgeven. De voorzitter, dit alles heeft ertoe geleid dat wij in eerste instantie een zienswijze hebben gegeven en deze vervolgens opgezet naar een motie. Ik zal de overweging van de motie hier niet opleggen, We roepen het college op om op basis van die overwegingen en constateringen naar het beleid uit te werken en dat met en de raad af te stemmen. Dus voorzitter, graag hoor ik wat de, wethou of de wethouder zich hierin kan vinden. Voorzitter, dat het nodig is blijkt wel. De sport wordt steeds populairder, maar daarmee neemt ook een aantal ongelukken toe. Je moet echt geoefend zijn en geen onnodige risico's nemen. Waarschuwt de reddingsbrigade Nederland. In heel 2008 moesten zij bijna 500 per hulp wordt gebieden in 2019, was dat zelfs meer dan 700 keer. Het verbaast me dan ook dat hier geen bedelingen worden gedaan in de raadsinformatie. Voorzitter, om dan te wachten op een evaluatie moet je voor zijn gezien deze cijfers. Onze ervaring met de zin van deze wethouder over het evalueren van beleid of andere zaken zijn niet altijd even positief gevallen. Neem het voorbeeld van de voorbereidingskosten van de f 1 Voorzitter, dan kort over ons amendement ingediend over een aanpassing van de voorgestelde artikelen 545a en 551a in de APV. In artikel 545a zou vooraf moeten worden toegevoegd zodat het duidelijk is dat waar een melding wordt verlangt, deze voor. In artikel 5, 51a, hier moet het niet alleen geld voor de gebruiker, maar zeker ook voor derden. Ook voor hun is de veiligheid van plan. Voorzitter, dan voor de eerste termijn. Dank u wel. Um, wie kan ik vervolgens het woord geven? Ik kijk even naar de vier. Um. Nee? Dan ga ik, denk ik even gewoon het rondje af. Dan um, geef ik het woord aan de VVD. Ja. Wie van de VVD kan het woord? Ja, zeggen? voorzitter. Mevrouw Eurensem. Um, voorzitter, in de commissie hebben wij het ook uh, uh, met name ook gehad over uh, de handhaving met betrekking tot uh, deze, deze nota. Dat daar toch in een. een, een ja, een risico is een groot woord, maar in ieder geval is dat een, een beetje uh, lastig om, uh, in, in, zoals dit stuk is verwerkt. Um, ook vanuit uh, de, de beantwoording uh, laat er nog wat onduidelijkheid over. En er wordt namelijk op een gegeven moment ook in de Raadsinformatiebrief gezegd dat, en dan moet ik even naar het andere scherm, um, dat er eigenlijk weinig, uh, uit, uit onderzoek blijkt dat er weinig incidenten zijn uh, op zee. De afgelopen zomer heeft hij in ieder geval geleerd bij de reddingsbrigade dat er regelmatig eh, zeg maar opvarenden zijn geweest op zee... ...die gebruik hebben gemaakt van jetskis, eh, eventueel speedboot en dergelijke, waarbij ze te dicht bij de kust zijn gekomen. Ook is gebleken dat op het moment dat eh, de reddingsbrigade hiervan melding heeft gemaakt, onder andere bij de politie, dat hier niets mee gedaan is... En dat is ook hetgeen waarvoor wij dus ook aandacht hebben gevraagd in de commissie, want dat is feitelijk hetgeen uh, waar het in dit stuk uh, nou, toch wel aan hapert. En dat is de, de handhaving. Er wordt ook gezegd: we hebben geen strandpolitie meer, dus de handhaving is ook uh, matig. Ik snap dat we, uh, het is tot stand gekomen met diverse betrokkenen. Maar ik zou graag toch van de wethouder, en we hebben het in de commissie er ook al over gehad... ...en, en iets meer concreet willen geven hoe hierin wordt voorzien. Zeker op het moment dat we met uh, mooie zomerdagen er toch meer uh, mensen op het water zijn... ...en ook dus in het water. Uh, en hoe hier dan aan vorm uh, wordt gegeven. Uh, we begrijpen ook, uh, voorzitter, dat het overigens een zienswijze is. Maar dit is dus in ieder geval wel een punt van aandacht wat we uh, graag willen meegeven... Uh, het hoeft niet zozeer in beleid, maar wel ik graag meer in praktische handvatten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Willershoen. Ik zag een hand van de heer Van Tichelen van de Partij voor de Vrijheid. En daarna de heer Elke Baan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we zijn blij met de duidelijkheid die is geschaft in de raadsinformatiebrief... aangaande de selectiecriteria voor een jaar rond watersportcentrum... In de watersportzones zullen geen voorwaarden zijn voor de locatie van het realiseren van het watersportcentrum. Hopelijk zijn de zorgen van de strandpachters hiermee weggenomen. Ongelijke behandeling is de PVV zoals u weet geen fan van. Ten aanzien van de veiligheid, aanvullend op wat mevrouw Gurrensson daarover uh, meldde en waar we ons uh, wel achter kunnen scharen... willen we nog het volgende kwijt. Hesses dragen, dragen, dragen bij aan zichtbaarheid die zeker ook in de donkere wintermaanden van belang is... Met hesjes voorzien van een nummer heb ik toevallig ervaring in Cambodja nog wel. De tuk-tuk-bestuurders al daar rijden geen meter zonder hesje. Het viel mij op dat hun gedrag in vergelijking met het buurland Thailand voorbeeldig was te noemen. Zelfregulering schijnt positieve invloed te ondervinden wanneer mensen eenvoudig kunnen worden aangewezen. Waarom zouden we daarmee wachten tot na de evaluatie? De wethouder heeft weliswaar aangegeven dat het draagvlok hiervoor beperkt is. Maar wellicht is het toch beter om de prioriteit bij de veiligheid te leggen. Na de zomer gaan we dus evalueren. Dat is leuk, maar aanbanden, want van welke criteria gaan we dat doen? Hoe gaan we objectief meten of een en ander goed is verlopen of bijsturing behoeft? Daar willen we graag wat meer duidelijkheid over. Met ons oordeel over de ingediende motie en abonnement van de OPZ dan wachten we even de reactie van de wethouder en de overige partijen af. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Van Tegelen van de PVV. Ik ga naar de heer Elgebani van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben in de commissie natuurlijk het ook over de hesjes gehad... en ook samen met de wethouder daarover gesproken... en ook in de tussenliggende periode hebben we dat uh, gedaan. Uh, en dat heeft er voor ons geleid dat wij uh, op dit moment... geen motie hebben ingediend rondom uh, het, het gebruik van hesjes. En waarom, uh, kan ik u ook uitleggen. Want dit stuk is natuurlijk een co-productie gemaakt met de belanghebbenden. En wij vinden dat proces van participatie... Juist ook belangrijk om, uh, om dat een kans te geven en te kijken wat daar, wat daar uit rolt. Wat wij ook hebben begrepen is dat uh, op dit moment dan niet zo'n hesjes uh, ja, verplichting er is. Maar dat die eventueel, naar aanleiding van wat er nu uit wordt, uh, wat de uitkomsten zullen zijn van, van deze komende zomer, uh, wel nog op tafel kunnen gaan liggen. Uh, en wat dat betreft lijkt het mij belangrijk om eerst te kijken naar hoe dit beleid werkt, kijken of dat uh, hout snijdt en dan de vervolgstappen te nemen. Uh, wat mij betreft is dan zo'n vervolgstap, zo'n hesje. Een ander punt wat ik graag nog wil maken is het volgende. We hebben het al een paar keer gehad over de handhaving en over ja, de strandpolitie die er helaas niet meer is. Ik ken dat vooral nog van de, van de ja, beelden op tv die ik kon kijken van mijn eigen gemeente en wat ik toen als kind geweldig vond. Het is natuurlijk jammer dat er zo'n instrument niet meer is, of in ieder geval in een andere vorm is. Maar ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om te kijken wat er wel is en hoe het ook bij onze buurgemeentes gaat. Want is het bijvoorbeeld een Zandvoors probleem of is het een probleem voor de hele gele Nederlandse kust? Dus ik ben erg benieuwd naar de antwoorden wat van de wethouder betreft op deze vraag. Uh, namelijk, speelt alleen de gemeente Zandvoort hier mee? Of zijn uh, de collega gemeentes aan de kust daar ook? Uh, ja, zitten jullie daar ook mee in de maag? En uh, hoe kunnen we dat misschien wel in zijn geheel aanpakken voor de Nederlandse kust? Ik denk dat we daar veel meer mee bereiken dan alleen maar als Zandvoort op het trommel staan. Dank u wel. Excuse, ik moest even mijn microfoon aanzetten. Dank u wel, meneer Elgebani. Ik ga naar de GBZ, mevrouw Van der Veld. Oké, okay, ik moest even weer alles aanzetten. Ik wil eigenlijk uh, reageren op het amendement en de motie van uh, OPZ. En ik wil u eigenlijk meteen teruggeven dat waar u mee begon... nou juist het probleem is dat ik niet mee kan gaan met deze motie... en ook niet met het amendement... En dat is namelijk de handhaving ervan. U wilt namelijk in, in het amendement nog scherper stellen dan dat het is. En het, dat is onwerkbaar. En er zijn incidenten gebeurd. Ik weet het. Ik, ik weet ook iemand die daar best wel uh, nog steeds last van heeft. Ook al is het jaren geleden. Maar dat had ook gebeurd uh, als, als we niet een scherpere... Ja... Een scherper hadden gesteld wat we willen en wa waar we het willen... En uh, ja, de GBZ kan leven met het voorstel van het college. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Dan ga ik naar uh, het CDA, de heer Mettes. Ja, voorzitter. Uh, wij hebben uh, de brief gelezen van de wethouder die ingegaan is op de vragen die in de commissie gesteld zijn. Uh, dat geeft veel duidelijkheid, veel antwoorden ook. En voor het CDA is het van belang dat de wethouder toezegt dat er overleg opnieuw plaats gaat vinden uh, over een aantal aandachtspunten die meegegeven zijn. En de participatie heeft ertoe geleid dat dit tot stand gekomen is. Het is ook, vind ik, aan de betrokkenen om daar verder over te overleggen. En dan horen we uh, van de wethouder wel of er wel op een gegeven moment op het komt. Uh, hesjes en dergelijke zaken. Dus. Uh, daar wachten wij uh, het antwoord, uh, het, het resultaat vanaf, van dat overleg wat er uh, toegezegd is. Uh, voor het overige uh, het is het niet aan de orde dat er een plek aangewezen wordt uh, op dit moment. Dat komt later pas voor een jaar rond het Watersportpaviljoen. Uh, nou, dat is ook voor het CDA belangrijk. Uh, wat ons betreft uh, kunnen we ons vinden in het, uh, in het raadstuk. Ten aanzien van de handhaving, dat is natuurlijk wel een punt. Uh, dat moeten we ons overigens wel aantrekken, want het uh, standpunt wordt niet genoemd in het. Uh, Veiligheid en handhavingsprogramma. Dus uh, dat zal waarschijnlijk betekenen, maar ik wacht het antwoord van u ook even af. Dat we daar dan uh, wel wat van moeten gaan vinden. Want als je het ene gaat doen, moet je het andere laten. Dus dat antwoord als het gaat om de handhaving, uh, hoor ik graag nog even van u. Uh, dat is voor de eerste termijn de CDA. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik een uh, verzoek aan u allen doen? Dat is dat een aantal van u, uh, wanneer u spreekt, geen beeld heeft. Dat is op zich, als u spreekt, niet een heel groot probleem. Dat is wel een probleem op het moment dat er gestemd moet worden. Want bij stemming dient u zowel in woord als in beeld aanwezig te zijn binnen de vergadering. Dus mijn verzoek is om in ieder geval in de gaten te houden dat u, wanneer u spreekt, bij voorkeur in beeld bent. Uh, en met de stemming, hoe dan ook. Um, ik ga naar D66. Um, de heer. Ik weet niet wie daar het woord voert. Het is in ieder geval een heer, dat weet ik zeker. Zal ik het doen? Heel graag. Meneer Hermsen. Ja, ik het, waar ook graag meer vrouwen gewild, hoor. Dat is sowieso niet helemaal. Ja. Um, ik, ik heb mevrouw Geurens inderdaad gehoord van de VVD als Het gaat om uh, het aantal incidenten. We sluiten ons daarmee aan. Die 700 hebben niet zoveel met de deurspot-sport zelf te maken. Um, en eigenlijk is het. Uh, het raadstuk geeft eigenlijk voor van, uh, wat wordt er eigenlijk nog eens gevraagd aan ons als raad? Nou, als we dan nou gewoon eens kijken naar uh, de vragen die gesteld worden, is om het vast te stellen. Nou, dat, dat willen wij wel graag. En als zienswijze mee te geven aan de college geen nadere aanvulling op of aanmerking te hebben. En dat hebben we ook niet. Um, en dat heeft ook deels te maken met het feit dat, uh, dat well, eigenlijk voor grote deels te maken met het feit dat participatie bij alle partijen heeft plaatsgevonden... Uh, dat vinden wij belangrijker, dat iedereen daar op de juiste manier uitkomt. En uh, ja, weet je, handhaving is gewoon lastig op het water. Hè? Binnen 150 mils, 150 meter is het de waterpolitie dan wel politie handha slechts handhaving en daarbuiten kustwacht. Nou ja, kijk, en als iemand daar... Het mag, je mag al sowieso niet te hard varen, dat staat ook in de wetgeving. Daar hoeven we de APV ook niet voor aan te passen. Maar met alle belangrijkste nog... Um, zit het ook in, ons, in het feit dat die APV ook tot stand gekomen is middels participatie? Om dat dan nu lukraak te gaan aanpassen met een invloed waarvan wij niet weten wat uh, juridisch daar de consequenties van zijn, dan wel zeg maar dat we alle uh, partijen daar niet over hebben gesproken, lijkt ons on inziens ook niet handig om te doen. Dus uh, voor het raadstuk tegen de motie en uh, het amendement. Dank u wel, meneer Hermessen. Dan ga ik tenslotte naar mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, partij van de Arbeid heeft in de commissie ook al aangegeven dat we erg tevreden zijn over de wijze waarop dit stuk tot stand gekomen is. Met name de participatie, de co-productie. Uh, het is een gedragen stuk. En dat vinden wij een, een buitengewoon goede prestatie. En daar sluiten we ons on, on, graag uh, bij aan. Wat ons betreft uh, uh, hoeft de discussie uit de commissie niet over te doen. We zijn, we zijn akkoord. Uiteraard is handhaven een zorg. En wij wachten ook... Ik vraag de antwoorden van de, van de wethouder af, maar bij voorbaat geef ik u mee dat de Partij van de Arbeid is, is akkoord met dit stuk en uh, niet akkoord met de motie en het amendement. Dank u wel. Oh, dank u wel. Ja, ik moet af en toe even op dat, dat microfoon. Uh, ik geef graag het woord aan mevrouw Verheide portefeuillehouder. Ja, goedenavond uh, allemaal. Ik um, moet u eerlijk bekennen, meneer Kramer, dat u af en toe uh, wegviel tijdens uw betoog. Um, ik heb uh, de hoofdlijnen van uw betoog uh, eigenlijk op twee punten, he, los van de motie en um, het amendement. Dat is enerzijds de uh, zonering in relatie tot het aan, uh, aanwijzen van het watersportcentrum als een hoofdthema... En anderzijds uh, de handhaving, um, maar uh, ja, soms viel u wat weg, dus als u um, specifieke cijfers en dat soort dingen, dat heb ik niet goed kunnen verstaan. Dus ik stel voor dat als mijn uh, beantwoording wat dat betreft, uh, als u dat nog leidt tot nadere vragen, um, dat we dat dan in een, um, in een later stadium um, nog doen. Ik zie eigenlijk de um... van de heer Kramer, mevrouw Vey. De heer ja. Kamer. Uh, mevrouw Vrij, uh, dat zijn ook uh, de twee essentiële punten. Uiteraard, zeg maar, het met betrekking tot twee kleine aanpassingen. De APT. Dank u wel. Ja, ook, ook dit was uh, voor mij heel moeilijk te, ver, te verstaan. Maar ik, uh, ik geloof dat ik begrepen heb dat, de, dat die twee hoofdpunten inderdaad uh, het ook uh, waren. En om daar dan ook maar mee uh, te beginnen. U gaf aan um, de verhouding tussen het aanwijzen van uh, de watersportzones in relatie tot het aanwijzen van een watersportcentrum. En hoe dat dan zit als uh, dat niet een bepalend criterium is. En de reden is eigenlijk meerledig. Enerzijds hebben we aangegeven dat we niemand willen uitsluiten op voorhand. En dat betekent dat als je dat wel doet, dat je niet... Um, uh, dat je bepaalde ondernemers op voorhand al uitsluit. U gaf aan van: nou ja, zou het mogelijk zijn om te kunnen ruilen, bijvoorbeeld? Nou, dat zou zeker een optie zijn. Maar een tweede reden is ook dat ik daar niet op vooruit wil lopen. U hebt eerder een abonnement aangenomen, waarin u heeft aangegeven: graag ontvangen wij een discussienotitie over de criteria, ook voor het aanwijzen van. Um, ...jaar locaties en meer specifiek watersportcentrum, ook daar hebben we met betrokkenen uh, gesprekken over uh, gevoerd en u ontvangt die discussie uh, binnenkort. En aan de hand van die discussie kunt u dan inderdaad aangeven uh, of u, uh, kunt u een uitspraak doen over de daadwerkelijk, daadwerkelijke criteria voor het aanwijzen van dat watersportcentrum. Uh, een ander hoofdthema wat uh, deze avond toch wel uh, aan de orde komt is handhaving. Uh, u stelt inderdaad uh, uh, een aantal partijen stellen vragen over die handhaving. En ik denk dat het goed is om um, daar um, nog wat nader op toe te lichten... U hebt in de raadsinformatiebrief ook kunnen lezen dat dit een thema is wat zeker ook de aandacht heeft van het college. En dat we de komende weken, maanden ook in gesprek gaan om daar nog betere afspraken over te maken. En de participatie heeft ook uh, eigenlijk plaatsgevonden voor afgelopen uh, zomer. En dus de incidenten waar een aantal van u aan refereert, die zijn niet altijd meegenomen. Maar er is wel een opschaling en die afspraken die zijn er. Uh, en dat betekent dat er contact is, en zeker op die drukke dagen, wanneer het met name knelt, uh, tussen reddingsbrigade enerzijds en handhaving natuurlijk en politie. Dus dat model um, is er. Um, ik, handhaving blijft wat dat betreft ook Voortdurend punt van aandacht. Ik heb u ook aangegeven, we gaan ook kijken... ...en onze portefeuillehouder, openbare orde en veiligheid kan daar straks ook nog meer over vertellen. We gaan we onderzoeken of het mogelijk is om een strandauto ook aan te schaffen voor de handhaving... ...want dat verhoogt natuurlijk ook de effectiviteit van die handhaving. En, en de hashes is ook een onderwerp dat een aantal van u heeft uh, ingebracht... Uh, de hesjes is een manier inderdaad om uh, het te reguleren. En de watersportsector is inderdaad een sector die ook ja, veel zelfregulering uh, doet. En ook zelf richtlijnen ontwikkelt. De hesjes zijn ook expliciet onderwerp van gesprek geweest in het kader van dit participatietraject. En uh, zoals de heer Elgebali ook aangaf is er op dat moment nog niet voldoende draagvlak voor. Wil dat dan zeggen dat we dat helemaal nooit gaan doen? Nee, want we hebben ook met elkaar afgesproken om komend seizoen te gaan evalueren. En te kijken of deze maatregelen afdoende zijn. Of dat ze nog bijvoorbeeld verder aangescherpt moeten worden. En eh, de heer eh, Van Tichelen vroeg ook van, goh, wat gaat u dan precies evalueren? Eh, nou ja, onder andere gaan we evalueren of die meldplicht werkt. En of het inderdaad afdoende is om te werken zonder hesjes... of dat we moeten zeggen, nou, die hashes die, uh, die, moeten er toch, uh, die moeten we wel gaan invoeren. Maar dat is echt wel een punt um, uh, voor de evaluatie. U vroeg ook, uh, naar, uh, ja, u vroeg ook naar een vergelijking, uh, meneer Elkebali... Uh, met andere gemeentes in Nederland en uh, uh, ja, handhaving langs de kust... Daarbij wil ik wel de kanttekening maken dat de ene kustgemeente de andere niet is. De verschillende kustgemeentes hebben ook echt wel een verschillende bezoekersdruk en verschillende bezoekersaantallen. Maar wij hebben bijvoorbeeld met, het, met alle kustgemeentes in Noord-Holland en ook met Noordwijk heel goed contact over de drukte op het strand. En sterker nog ook wel dit soort problematieken. We hebben laatst ook een gesprek gehad over de provincie. Ook de provincie is wel aan het meedenken van goh. Hoe kunnen we nu uh, toch de veiligheid op het strand uh, verbeteren? Hoewel zij zich ook realiseren daar geen verboeile rol in te hebben. En dus die samenwerking is er. We trekken hoe dan ook op allerhande dossiers uh, gezamenlijk op. Um, maar het is wel, ja, de, iedere kustplaats heeft wat dat betreft ook wel weer een eigen dynamiek. Laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Dan, uh, voorzitter, denk ik dat het goed is om nog expliciet even in te gaan op um, de motie en het amendement, uh, zoals die um, uh, zijn ingediend door de oudere partij. Eén oh, moment. Nou, om te beginnen um, ook met de motie. U vraagt om eigenlijk nader beleid uit te werken um, en... Um, op dit moment um, wil ik echt um, de, dit beleid en de, deze aanwijzing van de watersportsonering laten werken. We zijn er al een aantal jaar mee bezig en we zijn aan het kijken van goh, hoe, gaat het, um, uh, hoe kunnen we dit verbeteren. Daartoe is een heel intensief traject uh, gestart en ik vind ook dat we dat nu een kans moeten gaan geven. En als dan na die evaluatie blijkt, nou er, er is nog niet uh, voldoende um, uh, ...aandacht uh, voor handhaving... ...of er moet een schepje bij... ...dan kunnen we dat tegen die tijd wel doen. Maar dit gaat sec over het indelen... ...ook van uh, de zee... ...in die watersportzones. En uh, de handhaving... ...nogmaals, hè, de, als we kijken naar het verleden... ...zijn de incidenten uh, beperkt. We gaan de komende maanden in gesprek... ...met onze partners... ...om te kijken hoe we dat beter vorm kunnen geven... ...misschien ook wel met een strandauto... Maar op dit moment eh, komt deze motie wat ons betreft te vroeg. Als u het dan hebt eh, over het amendement. Eh, dat bestaat eigenlijk uit eh, twee delen. En eh, u geeft aan in... Eh, u doet een alternatief voorstel voor artikel 545a. En eh, u trekt het dan breder... ...dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. En dat betekent dat uh, dit een bepaling zou worden in uw amendement... ...die iedereen, uh, iedereen die aan watersport uh, wil doen, iemand uh, die uh, als privépersoon... ...die zou zich dan moeten melden. En dat brengt natuurlijk een enorme administratieve last met zich mee is niet erg verwelkomend ook naar de sporters in Zandvoort. kan ook een drempel zijn. Maar ook denk ik dan dat we de gemeentelijke energie niet op de juiste uh, plek leggen... als we ook alle particulieren uh, daarin zouden betrekken. En daarom ontraad ik uh, dat deel van het amendement. U, uh, ik wilde ook expliciet nog ingaan op het tweede deel van het amendement. En dat uh, gaat over... Het gevaarlijk varen nabij het strand, zoals het er stond. En, en u voegt daar aan toe het voortbewegen um, nabij het strand. En u zegt gebruikers. Um, en u, u wilde daar aan toevoegen ook um, derden. En wat u schrijft en wat wij schrijven, naar mijn idee bedoelen we daar hetzelfde mee. Dus uh, de term gebruikers gaat ook over alle gebruikers. Uh, zwemmers, watersporters, wandelaars, veiligheidsgedoemdsten. Uh, iedereen die daar op uh, zee is. Dus uh, wij bedoelen daarmee hetzelfde. En wat mij betreft is het amendement over dat deel dan ook niet nodig. Um, dus deel 1 van het amendement ten aanzien van de particuliere gebruiker. Om die ook een meldingsplicht. Dat ontraad ik. En het tweede deel is wat mij betreft overbodig. Voorzitter, ik um, geloof dat ik uh, het gros van de vragen uh, hiermee heb beantwoord. Dank u wel, mevrouw Verheij. Um, ik ga even kort in, omdat er ook um, verwezen is naar de portefeuille openbare orde en veiligheid. Um, waarbij ik een onderscheid maak tussen datgene wat er... Um, ik zou maar zeggen, speelt rond de zonering zoals we uh, daar vanavond uh, over praten met elkaar. Um, en, um, en waar uh, door de heer Kramer verwezen is naar monitoring. Uh, dat klopt um, en dat uh, ziet met name toe op het feit dat we afgelopen zomer een uitzonderlijke situatie hebben meegemaakt. Waarbij um, de combinatie was van grote drukte, uh, op een aantal momenten een gevaarlijke zee... Uh, een drukte die zich ook op een andere manier op het strand manifesteerde dan we gewend zijn. Namelijk, een, uh, ja, om het maar even in de, de, de, de, de, de terminologie van vandaag te houden. Vaak gevolgd ging met een tweede golf die zich wat meer in de avond uh, uh, bevond van bezoekers. Uh, en we zijn op dit moment hard bezig om naar aanleiding van die afgelopen zomer met handhaving en politie en alle betrokken diensten um, te kijken wat zijn nou de lessons learned die wij in die afgelopen periode met elkaar hebben doorgemaakt Um, nou, een van de hele concrete elementen daarvan die al door uh, de portefeuillehouder verwij is ingebracht, ingebracht... is uh, de vraag, um, is er behoefte aan een strandauto van uh, uh, de handhavers... zodat die zich ook op die wijze op het strand kunnen bevinden? Een andere is dat er ook met de politie intensief gesproken wordt op dit moment... over de vraag van, wat is nou de meest uh, effectieve inzet van agenten op het strand... Um, en, en hoe kan daar ook scherper op gereageerd worden uh, in, uh, in de richting van uh, uh, de weersverwachtingen? Uh, uiteraard hebben we te maken met roosters, hebben we te maken met um, nou ja, de, de systemen zoals die, zoals die gelden ook binnen de politieorganisatie. Maar hoe kunnen we daar ook in de flexibiliteit beter mee omgaan? Die vragen nemen wij mee in de komende periode en die raken natuurlijk heel dicht aan het thema het waar we... die rode computer is? Maar um, um, dat is dus ook een onderwerp die, um, en de heer Mettes refereerde daar ook aan, kunnen uh, uh, uh, neerslaan in een andere prioritering die wij hebben ja, rond dus, um, uh, de, uh, uh, maar zeggen, alles wat speelt rond handhaving en in de handhavingsnota zoals we die kennen. Um, nogmaals, dat uh, is strandbreed um, uh, en uh, ja, daar heeft de afgelopen zomer ons veel gebracht waar wij nu op dit moment gebruik van kunnen maken. Dank u wel. Um. Hij heeft dat probleem. Oh, de heer Kramer heeft dat problemen, begrijp ik. Um. Nou, niet persoonlijk, maar met mijn beeld. Oh, u bent er weer, wat fijn. Uh, de heer Kramer, ik was, ik, we hebben het rondje gemaakt uh, en de tweede termijn uh, uh, raad vangt op dit moment aan. En gezien het feit dat u de eerste was die het woord gevoerd heeft, zou ik het bijzonder op prijs stellen als u ook als eerste in de tweede ronde het woord zou willen voeren. Ja, voorzitter, dat wil ik graag. En het spijt me dat ik geen beeld heb. En ik heb het ook op een andere computer gebeurd, maar, uh, geprobeerd. Maar uh, helaas, geen beeld. Dus uh, ik, ik hoop wel dat het geluid nu beter is. Uh, ik hoor mezelf ook nu niet dubbel. Dus uh, volgens mij is dat in ieder geval wel uh, goed. Nou, uh, je... Ja, behoorlijk. Ja, uh, ik heb de wethouder gehoord. En ik heb ook uh, een aantal... Uh, medestanders gehoord als het gaat over uh, handhaving en uh, de zorg die ze daarover hebben. Uh, nou, die zorg hebben wij uh, misschien wel uh, meer dan anderen en uh, willen dat ook graag uh, geregeld uh, zien. Um, uh, iedere slachtoffer, hoe klein ook, uh, willen wij proberen te vermijden en uh, wij zien uh, en horen de wethouder ook uh, niet iets concreets zeggen uh, met betrekking tot uh, die handhaving. Dat daar ook echt concrete afspraken al over gemaakt zijn. Ze gaat dat doen, hoor, dat hoor ik haar wel zeggen. Nou, uh, ik hoop dat ze het op korte termijn doet. Maar het is voor ons geen reden om de motie uh, in te trekken. En we willen de motie uh, in stemming brengen. En uh, gelijk als uh, de twee wijzigingen uh, met betrekking tot het amendement. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Ik maak het rondje even verder dan kom ik bij de VVD. Dank u wel, voorzitter. Uh, de wethouder geeft aan uh, op dit moment nog uh, eigenlijk geen uh, naderte beleid uh, te zullen gaan opstellen als het gaat om, om de handhaving. En geeft eigenlijk aan dat er na de zomer een uh, evaluatie komt. Uh, dan wil ik graag van de wethouder uh, weten wanneer die uh, evaluatie gedaan wordt. En op welk moment wij die te bespreken krijgen in de raad. En eigenlijk ook indachtig, van even vanuitgaande dat de aankomende zomer weer net zo mooi wordt als de huidige. Kan ik me voorstellen dat er een mogelijke tussentijdse evaluatie zou kunnen plaatsvinden. Is het college daartoe bereid om dat ook gedurende het seizoen te doen? Zeker als blijkt dat er zich toch een aantal bewegingen op het water voordoen. Waarbij de veiligheid in het geding is. Want dat is natuurlijk het uitgangspunt. We gaan handhaven, niet om het handhaven. Maar in dit geval is het natuurlijk ook te maken met de veiligheid van onze bezoekers en de inwoners. En ieder die zich op en rond het strand bevindt. Dan met betrekking tot de motie. Zoals aangegeven zitten wij niet te wachten op een, aan een nieuw stuk beleid. Maar gaat het meer om praktische uitvoeringsregels... Um, en in dit geval is dat een strandauto, maar op het moment dat de evaluatie tussentijds aanleiding zou moeten geven tot nadere uh, uitvoeringsregels, um, zien wij die graag tegemoet. Um, graag een reactie van de wethouder daaromtrent. En met betrekking tot het amendement. Uh, ik moet ook zeggen, we hebben het in de fractie ook even uh, besproken en er is toch nog wel, uh, we zijn niet geheel... Uh, Eensgezind als het gaat om de uitleg van de, van de, van de regels. Um, het eerste artikel um, lijkt er toch ook op dat op het moment dat je als... Uh, zo interpreteer ik hem dan en ik hoor graag hoe je naar tegenaan wordt gekeken. Lijkt het op het moment dat je als uh, een vereniging zonder winstoogmerk uh, een activiteit uh, gaat organiseren dat je dat niet zou hoeven te melden. Dus als je met een scoutinggroep of met een schoolklas of iets dergelijks... dat zakken, dan hoeft het niet. Alleen op het moment dat je iets commercieels gaat organiseren... dan ben je het wel verplicht. Um, is dat juist, uh, deze redenatie? Um, en dan is de vraag... Um, is het, zou het niet wenselijk zijn om op het moment... en dat is een vraag dat zeg maar... Uh, um, ...een groep niet commercieel is gaat organiseren... ...dat je toch ook niet wil dat daar een meldplicht zou zijn. Omdat dan natuurlijk ook, want het gaat allemaal om de veiligheid... ...dat je daar kennis van zou willen hebben. Graag een toelichting op dit punt van de wethouder. En met betrekking tot het tweede punt... Uh, ...tweede artikel. Uh, het, het, eigenlijk het woordje vaartuig wordt verruimd... ...en gaat natuurlijk ook mogelijk om andere uh, uh, ja, voertuigen. Uh, en dan zou het vanaf de kant kunnen zijn... Uh, ski, wij hebben daar al even discussie over. Ja, dat is ook een vaartuig. Maar dit is misschien een nadere duiding. Dat, dat het niet be uh, zeg maar beperkt tot een boot. Het zou natuurlijk ook in het zijn kwam op de waterski. Hangt wel achter een boot, maar wordt die daar ook mee uh, bedoeld. Um, dus graag dan een toelichting eigenlijk van de indieners op dit punt. Uh, wat de wethouder zegt namelijk dat het overbodig is. En wij hebben uh, binnen de fractie daar nog... Uh, um, wel iets van onduidelijkheid over wat er nou precies gelezen moet worden. Dus daar graag nog een reactie op van hen. Dank u wel. Dank u wel. Um... De heer Kramer heeft enige technische problemen. Dus de vraag die u gesteld heeft zal nog even aan hem doorgespeeld moeten worden. Um, maar ik ga ervan uit dat daar op een adequate wijze antwoord op gegeven wordt. Dan kom ik tenslotte bij, of niet tenslotte, dan kom ik bij de PVV, de heer van Tichelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, bedankt voor de antwoorden en ook de toelichting natuurlijk, uh, handhaving, dat vergt niet alleen uh, inzet, maar ook heel veel flexibiliteit in die inzet. Want we hebben nou eenmaal te maken met uh, piekmomenten, maar ook gewoon met toenemende drukte, toenemende vraag naar uh, watersport, uh, recreatie, wat wij een beetje merkwaardig vinden...